De Geiraat Media Groep heeft 30 mensen in dienst. Hun GMG heeft ook de tijdschriften Luxury, JFK en Jackie uit. Wat het faillissement voor die bladen betekent, is nog onduidelijk. Minister Schippers is niet van plan de hormoonpil Diana 35 van de markt te halen. Een deel van de Tweede Kamer vroeg haar dat te doen... nu Diana 35 in verband is gebracht met de dood van elf vrouwen in Nederland. Schippers benadrukt dat er een zorgvuldige procedure is voordat een medicijn uit de handen wordt genomen. Ze wil de uitkomsten van een onderzoek voor Europese deskundigen naar Diana 35 eerst afwachten. Volgens haar is het nu van de markt halen van de pil niet zonder risico. Als Diana 35 uit de handen wordt gehaald is er de kans dat veel gebruikers van pil wisselen omdat ze dan een anticonceptiepil moeten gaan slikken. En met de risico's van dien, want ook dan bestaat toename... mogelijkheid van toename Oké. van ongewenste zwangerschappen. Zwangerschap en geboorte verhoogt het risico om trombose. Kortom, het is ook niet zomaar iets om het uit de markt te halen. De Italiaanse politie heeft de Calabrische maffia een zware slag toegebracht. Vanochtend werden twintig leden van de Nandrengata-syndicaat opgepakt. En ook werd beslag gelegd op goederen en vastgoed... ter waarde van 450 miljoen euro. De Italiaanse politie verzegelde verder 12 bedrijven en 17 accommodaties. De marathon, die sinds enkele jaren in de Gaza-strook wordt gehouden, gaat dit jaar niet door. Hamas weigert om vrouwen als deelnemers toe te laten. De VN-organisatie, die de marathon financiert, heeft het evenement daarom afgeblazen. Volgens een woordvoerder van de VN-organisatie... mag er geen onderscheid worden gemaakt tussen man en vrouw. Of that we to the marathon. De marathon werd twee keer eerder gelopen... en toen stond Hamas wel toe dat vrouwen meededen. In Amsterdam zijn gisteravond twee mannen aangehouden met een bestelbus vol plastic groentekratjes. Volgens de politie is de verzameling meer dan 3600 euro aan statiegeld waard. De Weespenaren van 19 en 21 wilden niet zeggen hoe ze aan de bijna duizend kratjes kwamen. De politie vermoedt dat ze gestolen zijn. De agenten hielden de mannen eigenlijk aan omdat ze te hard reden. En toen het busje werd gecontroleerd ontdekten de agenten de enorme stapel kratjes. Het weer nog vol op zon en door een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind is het zacht. Vanmiddag is het zo'n 10 graden op de Wadden en 15 in het midden en zuiden. Vanaf morgen meer bewolking en tegen het einde van de week meer kans op regen. ANWB-verkeersinformaat met in totaal 30 kilometer file. Een paar opvallende files stonden meer op de A4 in de richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd bij Klopend-Ippenburg. Er zijn twee rijstoken dicht er staat twee kilometer file. Op de A15 Gorkem richting Rotterdam is een vrachtwagen stilgevallen... bij Harningsveld-Giesendam. Die blokkeert uit de rechter rijstok. Het gevolg is vier kilometer file vanaf Gorkem. Op de A50 van Arnhem richting Apeldoorn. Daar staat bij de af 50 twee kilometer na een ongeluk. Het is goed nieuws, want inmiddels zijn alle Rij is ook weer open. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. We meteen tijd voor klinkende munt, ons economiepanel. De leden daarvan stromen binnen en worden begroet door mijn collega Ger Jochems. Maar voordat we met hen gaan praten, gaan wij eerst naar ons eigen eurobureau. Fred Stroobans is eventjes niet in Straatsburg en Brussel, maar hier, Fred. Om vast vooruit te blikken naar de staat van de Unie. Aankomende komende ja. donderdag wordt er hier in het parlement gesproken over de Europese Unie. Hoe staat het daarmee? Ja, de State of the Union. Een uh, troonrede, die hebben we maar een State of the Union niet. En dit gaat echt over de enige en echte Unie, de Europese Unie. Het uh, merkwaardige aan dat debat elk jaar over uh, de staat van Europa in de Tweede Kamer. Nou, het is nu donderdag. Het uh, interessante daaraan is dat telkens de delegatieleiders... Mm -hmm. um, in het Europese parlement uh, uit Nederland, van de, de partijen die mm -hmm. daarin zitten... dat die worden uitgenodigd voor, geïnviteerd in het debat... Uh, voor een toespraak. En Kamerleden kunnen dan ook vragen stellen aan de collega's Europarlementariërs. Europarlementariërs zullen op, ook ingaan op het stuk, de brief die uh, de heer Timmermans, minister van Buitenlandse Zaken, geschreven heeft over de staat van de Unie. Je raadt nooit uh, hoe die heet, <laughs> die brief. Ja, ik krijg in Europa. Mm -hmm. In de column deze week heb ik op de website... even gezet dat dat wellicht in Europa makkelijker is... dan in een regeerakkoord. Want in Europa worden al 50 jaar bruggen gebouwd. Dat weten we, maar dat gaat ook moeizaam. Maar het zijn telkens kleine... kleine bruggetjes. De kwestie is, waarover gaat die debat nu gaan? Nou, Timmermans... Um, uh, die stelt vooral heel veel vragen. Overigens, ook de eerste zin... is heel filosofisch. Uh, hij citeert uh, Wim Wenders. Uh, Timmermans, mm -hmm. het gaat over... waar is de ziel van Europa? Waar ligt waar klopt het hart van Europa? Dat is, het is geschreven oh, door een, het een man toe. die al zijn hele leven met Europa bezig is, want dat zijn existentiële vragen. Nou ja, het hele stuk ademt uh, vragen. Uh, het gaat natuurlijk uh, over de eurocrisis, over het uh, monetaire beleid, waar wordt het gevoerd? Om het is Begrot... een beetje een bleek stuk. Zeg. Ja, precies, of... omdat het, het, het, het, het, het, het, het is bleek en niet bleek, in die zin de juiste vragen worden wel gesteld, maar je kunt verwachten van een kabinet dat het ook antwoorden geeft. Hè? En de vragen gaan dan verder. Het gaat over het begrotingsbeleid. Het economische beleid. Dat komt steeds meer in Brussel te liggen. Uh, dat, zijn, dat, dat vormen natuurlijk democratische uitdagingen. Uh, de Europese burgers voelen zich misschien te weinig beschermd. Het gaat ook over het tempo. Hè? Er wordt geconstateerd dat de regeringsleiders het tempo van Europa bepalen. Er staat natuurlijk in dat stuk niet in dat Timmermans blijkbaar vindt dat Van Rompuy, dus de regeringsleiders, te snel gaan. Dat staat er niet in. Maar goed, het is een, een, een opsomming. Van alle vragen die ons bezighouden in Europa. Geen een beetje zoals wij he? doen nu hè, in, uh, in Eurobureau. Nou goed, en dat is een, dat is een beetje een, een kwestie ook. Ik heb van, uh, vanmiddag wat Europarlementariërs uh, gebeld. Ik kom me toch niet van de indruk ontdoen, uit welke hoek of politieke partij ze ook komen, dat iedereen toch een beetje op zijn honger blijft wat de visie betreft. Luisteren we eerst naar Bas Eickhout. Hadden we het er net al. Maar hij heeft natuurlijk ook van GroenLinks ook een, een mening over het algemene beleid van Europa. Europa, over de visie, en daar blijft hij toch ook een beetje op zijn honger. Volgend jaar zijn er Europese verkiezingen, en ik wil van alle politieke partijen in Nederland horen wat is nou de visie op die toekomstige EU. Laat dat gewoon eens de inzet zijn van de verkiezingen. Het gaat erom dat we zien dat die keus voor die euro fundamenteel is. Dat betekent dat we een duidelijke fundamentele verandering moeten van de structuur van de EU. En daar moet het toch wel even helder zijn wat de visie van de heer Rutte daarop is. En dat gaan we vragen. Dat gaat hij vragen. Uh, ik belde ook Wim van der Kamp... de delegatierijder van het CDA in, in het Europese parlement. Maar hij heeft natuurlijk ook een lange staat van dienst uh, in de Tweede Kamer. En hij zit nu al te popelen dat hij weer een beetje... Tweede Kamerlid kan spelen aanstaande donderdag. Huh. Uh, natuurlijk, uh, hij kwam weer terug op, op dat lijstje hè, van Buma... over eventuele uh, bevoegdheden die vanuit Brussel dan weer naar Nederland... maar zeg maar bij uitbreiding naar de lidstaten uh, kunnen. En de hamvraag voor hem is dus die herverdeling van taken tussen Den Haag... En Brussel, Wim van der Kamp. Aan de ene kant moet de Europese Unie verdiepen. Dat betekent meer economische samenwerking om ook de euro te steunen. En aan de andere kant zou de Europese Unie moeten versmallen... Uh, die taken die bij de lidstaten thuishoren, die moeten daar blijven of daarnaar terug. Nou, dat is duidelijk. De euro en aanverwanten, dat is typisch Brussel. Kleinere dingen... Uh... Nou ja, klein, misschien landbouw, weet ik veel. Maar andere dingen kunnen eventueel weer uh, opnieuw naar uh -huh. uh, de lidstaten. Nou, maar hoe je het ook of keert... dan heb je, als je dat wil doen, heb je verdragswijziging nodig. Dan hebben we het weer over die vergezicht. Dat is bijna een taboewoord uh, in Den Haag. En dan schuilt weer om de hoek het referendum. Maar voor sommigen, zoals Diederik Samson... Hè, want dat konden we lezen in de NRC dit weekend... is het dan toch weer geen taboe... of uh, in elk geval, dit wordt dan in de toekomst toch uh, weer mogelijk. En ik belde zijn partijgenoot, Thijs Beerman... in het Europees Parlement, want beslot van rekening... gaat alles ook over vertrouwen in Europa. Europa krijgt allereerst het vertrouwen van de Europese burger terug... als Europa werkt, als Europa zorgt voor werk voor de jeugdwerklozen in Zuid-Europa en in Nederland... voor al die mensen die op dit moment lopen te zoeken... en bang zijn voor hun toekomst. Als dat functioneert, als daar iets komt... dan krijgen mensen weer vertrouwen in Europa. Dat hangt niet eens af van de democratie. Maar... Als het daarvoor nodig is dat we verantwoordelijkheden... nog meer gaan overhevelen dan we het nu al hebben gedaan... dan hoort dat democratisch gesteund te worden... door een meerderheid in de Europese bevolking. En is dat niet zo, dan moeten we dat niet doen. Europa is een kwestie van lange adem en kleine stapjes. Ja, en daar hoort blijkbaar toch, ook voor Thijs Beerman... eventueel een referendum bij. Nou ja, en dan nog even Wim van den Kamp. Een referendum is niet echt de cup of tea van het CDA. Ik heb het interview met de heer Samsom uh, gelezen... Uh, ik vraag me af of het helemaal doordacht is, want hij wil een referendum, wat wij niet willen. Hij wil een genuanceerde vraagstelling, wat niet kan in de wet zoals die nu bij de Tweede Kamer ligt. Maar om het heel kort samen te vatten, de Europese Unie en de toekomst van de Europese Unie is te complex om enkel met een ja of nee vraag te beantwoorden. Dus het is duidelijk, u van de Kramp wil echt een Tweede Kamer debat. Ja, ja, alsof wie er nog in zit. Iemand wil iets wat hij niet wil en dan is het, niet, is het niet doordacht. doordacht. Ja. Dat volgt niet helemaal nou goed, En wat ik mij. ook grappig vind is dat mensen maar blijven vragen om een visie van Rutte... terwijl hij toch een keer heel duidelijk heeft gezegd dat hij die gewoon niet heeft en nooit geeft. En van mij moet je nooit visie en oplossingen verwachten. Dat wat volstrekt eerlijk is, hij heeft dat zelf gezegd. Maar hij geeft dus zijn minister van Buitenlandse Zaken ook niet de mogelijkheid... om die visie op papier te zetten, Nee, maar misschien wel heeft. Timmermans is zichtbaar en de premier niet, wat Europa betreft. Fred Stroobans, dankjewel. Klinkende Munt, met vandaag... Paul Jekkers, bestuurder van de Bond voor Postpersoneel... en Hans de Geus, financieel journalist bij de televisiezender RTLZ. Heren, welkom. Um, Hans, even, je moet even een raadseltje voor ons oplossen. Oh, de, fiscal, heel voorbereid. de fiscal cliff komt eraan. Dat is die enorme financiële klap... dat als die Amerikanen niet uit noodzakelijke bezuiniging komen... dan gaat dat automatisch gebeuren. Het gaat er om miljarden. Maar de Dow Jones-index, de beurs maakt dat helemaal geen bal uit, want die koerst af op het hoogste niveau ooit. Ja, nou die fiscal cliff is eigenlijk een continu proces het hele jaar. Dat begon 1 januari, die eerste is omzeild... Afgelopen vrijdag zijn er wel automatisch wat bezuinigingen, bezuinigingen in werking gegaan... van 85 miljard. Maar dat heeft inderdaad helemaal geen angst ingeboezemd. Er komen nog allemaal andere dingen aan. Ook het hè, dit gaat over het jaarlijkse tekort. Er mm. komt ook het schuldenplafond komt weer in zicht. Ja. Dus dit hele jaar is uh, doorspekt van momenten... waarop de beurs misschien bang zou kunnen worden. Maar ja, dat weet, ja we weten het. en is dus beurs wil omhoog. ze dan. Precies. En aan de andere kant hebben we natuurlijk de vet die intussen 85 miljard per maand aan uh, geld. Ja, de economie-inpomp is niet helemaal waard. Wel? Maar uh, ja, een soort van. In ieder geval, daar kunnen de banken... beargumenteerbaar voor een deel mee spelen... en speculeren. Ja. Dus dat gaat... in ieder geval de psychologie daarvan... werkt ten gunste van... Uh, van, van aandelen, inderdaad. Raadsel opgelost. Raadsel opgelost. Nou, oh, ik ja. er iets aan toevoegen. Ik het ook niet hoor. Dus in... nee, als, als hij het, het al niet begrijpt, dan kan ik er wel wat over gaan roepen. <laughs> maar slaat dan nou, nou ja, maar het, het is, het is wel ja. grappig, want je geeft wel een antwoord. Je zegt, daarmee begrijp ik het nog niet. Maar nee. dit is het antwoord. Ja, dat zou het antwoord moeten zijn. Ja, ja. ja. ja oké. Okay. Goed. De FNV, die mag gaan praten over een sociaal akkoord. Om te beginnen met de werkgevers. En dan daarna met het kabinet. Voorzitter Ton Heertz, die wil het hebben over de WW en het ontslagrecht. Maar hij wil het over die twee dingen. hij wil over alles hebben, maar over die twee wil hij het alleen hebben als het tot een verbetering leidt. En dat betekent natuurlijk niet dat daar aan geknaagd gaat worden in zijn ogen. Paul, uh, het kabinet en werkgevers willen over meer dingen praten, maar even dit, uh, is dit een realistische insteek of zeggen, ja, ik kan niet anders? Ik denk dat hij niet anders kan. Dat wat hij nu naar buiten moet brengen, uh, dat, dat zijn de zaken die uh, en in het uh, voor, voorlopig ledenparlement en in de federatieraad naar voren gebracht zijn, en... Uh, hij zou al geschoren zijn als hij nu voor de radio zou vertellen... of voor de televisie dat het allemaal leuk en aardig is... maar dat hij wel zal zien waar het schip gaat stranden. Hm. Ja. Hans? Nou, er het... was heel veel verwarring gisteren na die persconferentie. Want die verbetering is interessant. Ja. Want er werd dan hem dat gevraagd ten opzichte van de oude de ja. nieuwe situatie. Ja, ja. Dus volgens mij weten we niet. Volgens mij komt erop neer dat de oude quo moet gehandhaafd blijven... dat is hun keiharde inzet. Met andere woorden, daar kan hij over onderhandelen. worden. Niks onderhandel veranderen de... Aan, de aan de duur van de WW. Precies, dus drie jaar WW houden en ontslagrecht. en ontslagrecht niet versoepelen. Dat, mm -hmm. is on dat is denk ik wat er bedoeld is, denkt u niet? Dat denk ik ook dat hij dat, ja. hij dat bedoeld ja. heeft. Ja, en dat dan, niet, uh... als dat zo is, heeft het dan zin om eraan te gaan beginnen? een serieuze vraag. Nou, ik denk was. dat ze. Want ze willen nu eerst met de werkgevers om de tafel kijken of ze er samen uitkomen. Ja, dan, uh, dan kom je er niet uit. Dus dan is het vervolgens, Hoef je volgens mij ook niet meer met het kabinet te gaan zitten. Nee, en dan moet de PVDA moet, misschien, hoor. Maar u gaat mij zo voorbij. U weet er veel meer van dan ik. Dan moet PvdA dus dat door de Kamerloodse zonder steun van de, van de sociale partners. En dan zijn ze bang dat ze, dat, dat, dat, dat, dat SP-kiezers aantrekt. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Paul, er zijn nu een paar uh, interessante dingen aan de hand. In de eerste plaats, de werkgevers die zijn muistil, Die hoor je helemaal niet mm -hmm. harde teksten over. er moet wel degelijk iets aan de duur van de WW en het ontslagrecht. want dat levert werkgelegenheid. Hoor, hoor je het totaal mm -hmm. niet? Andere kant, een andere ontwikkeling: ChristenUnie spreekt zich uit van uh, die twee maatregelen. Daar moet inderdaad niks aan gebeuren. We zijn met de Bonden eens, want dat gaan wij als CU ChristenUnie niet meemaken. En Mariet Hamer van de Partij voor Arbeid, Tweede Kamerfractie, die heeft ook gezegd uh, gisteren in NRC, uh, daar moeten we niks aan doen, dat is ook helemaal niet nodig. Dus... Ik, sluit, ik sluit ook niet uit dat bijna erin zien, maar er moet er natuurlijk eerst wel iets komen van vakbeweging en werkgevers, de regering behoorlijk in gaat leveren op dat hele verhaal. Kijk, die verkorting van die WW is op dit moment natuurlijk haast niet te verkopen als we uh, te maken hebben met heel veel 55-plussers, met name die hun baan verliezen... waarvan iedereen op dit moment zegt... het is om, bijna onmogelijk om werk voor ze te vinden... en om ze te belonen gaan we die WW weghalen. Daar, daar zal ook heel veel maatschappelijke weerstand uh, gaan ontstaan. En ik heb het idee, ik vond, ik vond hoe zeg, de, de, de, de tactische zet... we gaan eerst met de werkgevers praten... Uh -huh. gegeven het feit dat hij in zo'n moeilijk dilemma zit... Want als hij als direct naar de regering zou gaan... en de koetjes en kalfjes zijn in vijf minuten besproken... dan komt de vraag, ja, wil je ergens over praten? Dan moet hij nee zeggen en dan staat hij weer buiten. En krijgt hij de schuld. Ja. En krijgt de FNV de schuld. En zie je wel, het deugt niet en die club is niks meer waard... en die kan niet meer meedoen. En dat, dat is het eerste wat ze volgens mij aan het voorkomen zijn. Ja. Uh, ga eerst met de werkgevers praten. Maar dan kom je Kijk als een door, kom je binnen. Dan zijn ze ja. sterker. En als je met elkaar een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten... kunt formuleren, het is toch de vraag of dat lukt... maar als dat kan, dan kun je samen tegen de regering zeggen... nou moeten jullie daar en daar en daar ook een beetje op bewegen. En dan kan het zelfs nog zijn dat die WW niet helemaal ongeschonden... uit uh, de strijd komt, maar bijna ongeschonden. Ik veel van zin, dus iets. 2,5 jaar en uh, dat tweede jaar uh, op het minimumniveau gaat niet door. En daar krijgt heers wat terug voor de uh, flexibele contracten. Dat zal trouwens nog een worden om iets met de, met de werkgevers op dat gebied. Uh, en en dan, dan kan hij terug met een verhaal dat verdedigbaar is. En als het misgaat, dan, dan in die tactiek, soms, uh -huh. zo zit ik erover te denken... dan zouden werkgevers en werknemers alle twee naar buiten moeten stappen... met een mededeling met, dit, uh, re, met deze regering valt geen zaken te doen. Ja. Als je het zo steekt, en dan moet het ook wel lukken... Hm? dan heb je een aanzienlijk plezierige positie als voorzitter ja. van de FNV... Denk je, Hans, dan als je alleen met deze rugzak naar de regering Denk je, Hans, als, ja. dit, als dit zo... De, de, deze uh, schets, dat als het zo werkt... dan moet in elk geval het kabinet zelf al een idee hebben... waar ze het gat, wat dan uiteindelijk toch geslagen wordt... weer mee gaan vullen. Want dit gaat om een Ja, ja het is meer, precies. Het is meer dan een uh, principiële kwestie mm. van... hoe we je de arbeidsmarkt in het gaat, om u... geld, het gaat ook ja, om geld. Ja. Ik, ik, ik, ik denk dat, dat ze dat zelf eerlijk gezegd ook nog niet weten ja, misschien denken ze erover na of zijn ze erover, nee, ik erover geef, na. de ruimte. ons gaan een hogere WW-premie ik vind betaal. het heel, heel lastig. Ja, Lijkt ja heel lastig. het is een oplossing. Maar je ja. ziet hoe lastig, in het algemeen zie je dus... hoe lastig is al die geplande bezuinigingen... van de 50 miljard die door de drie, twee kabinetten Rutte zijn ingevuld... inclusief tussendoor Kunduz is nog maar heel weinig ingevuld. Dus het wordt heel moeilijk om dat allemaal ja. te realiseren. Dat ja. zie je nu. De een na de andere maatregel die sneuvelt. Ja. Ja. Nou, het maar ik denk het ook dat voor werkgevers die, die, die versoepeling ontslagrecht wel heel belangrijk is. Dus als hij daar niet over mag toegeven, dan vraag ik me af of zij daar... Of maar waarom, als, je, waarom, als, je, waarom, als je goed, als je goed luistert de, naar wat hij zegt, tamboureert hij harder op de WW, Heerts... dan, dan op, op het ontslagrecht. Het ontslagrecht. Ja, ja. Hm. En ja. wat er nu op dit moment in het regeerakkoord staat... over die versoepeling van het ontslagrecht is nou ook weer niet zo'n dramatische verslechtering. Nee, het is meer dat, er, uh, dat de gang... Uh, ja, het is vrij technisch, maar er is één weg afgesloten... Kun je maar de naar is, de kantonrechter? Ja, ja, ja. En dat is, als je, ja, je, je snel van, van iemand af van. wil, kost je wel geld. De snelle methode... Ja. Maar je, je moet dan allemaal naar het UWV. Klachten over het UWV bij veel werkgevers. Die procedure zou verschrikkelijk lang duren. Ze zullen ze mogelijk iets aan die procedure doen. Maar de bescherming. Je kunt nog steeds niet iemand zomaar wegsturen zonder. Ja. Die is er nog steeds. Ja. Het is niet zo dramatisch voor de FNV. Dat ja. kan die, denk ik, voorkomen. wel buigen naar zijn. Nou, achterbaan. vooral ook onderhand. Om, omdat je ziet dat het politiek klimaat. <coughs> ik zei zo pas al over de Partij van de Arbeid en de Christenunie. Maar het CDA, die altijd wel ervoor was om iets op die arbeidsmarkt te doen, WW en ontslagrecht, ja. die geven ook niet thuis. Die ja. zijn met hele andere dingen bezig, die met zichzelf met name. Ja. Maar ik bedoel, het lijkt een gelopen race voor de FNV. Gezien de omstandigheden waar de FNV in zit, kunnen ze eigenlijk hun handen knijpen... Ja, en ik denk dat je het ook tegen de algehele achtergrond kunt plaatsen... dat iedereen toch wel een beetje schrikt van hoe slecht het nu met de economie natuurlijk gaat. Hm? Dus de bezuinigingen die, die er toch doorgevoerd zijn, dat ja. die hard aankomen. Dat iedereen, nou, bezuiniging valt dan nog wel mee, maar vooral Dus de last van uh, de huizenprijzen die inzakken enzovoort. Dus ik denk dat iedereen toch geneigd is iets voorzichtiger aan te doen met extra bezuinigingen... dan wel heel hard dit soort maatregelen doorvoeren. Want als je sneller op straat staat en sneller je uitkering kwijt bent... En je hebt de rest zult op je huis, ja, dan komen de banken misschien weer in de problemen. Want die moeten meer op die hypotheek af. Dan afboeken. komt dus, die huizenmarkt ja. nooit meer uit het slop. Tegelijkertijd kondigen een aantal bedrij bedrijven, de Rabobank net weer aan. dat ze fors gaan snijden in in dit geval het, het personeel dat op die verschillende uh, regiokantoren werkt. Mm -hmm. Dat zijn over het algemeen geen mensen van 2, 23 jaar, maar mensen die al lang bij die bank werken, gaan moeilijk werk vinden. Mm. WW voor is in, in, in allerlei opzichten een niet erg gunstige maatregel. Nou had je Jaap Smit, bij, bij die zat bij de EO, hij is voorzitter van het CNV. Die hoorde ik nou vanmiddag zeggen... Uh, er kan wel wat gebeuren in de WW, maar in ruil daarvoor... dan zeggen wij, oké, okay, dan gaan we ook weer premie betalen... maar dan zijn die kassen van de WW wel van ons. Wat beoogt hij daar eigenlijk mee om dat, om dat te willen? Wat haalt hij daarmee binnen? Hij zegt tegen zijn achterban, je moet gaan betalen. Hij zegt tegen zijn achterban... Je moet gaan betalen, maar ik denk dat hij daarmee bedoelt... dat vanaf dit moment, uh, of vanaf het moment dat zo'n maatregel zou komen... die WW en de uitvoering daarvan weer teruggaat naar sociale partners. Dat was zo tot midden jaren negentig. En toen is dat allemaal weggehaald. Ook vanwege dat hele, dat is lang geleden, WAO debat en die sociale partners deelden maar geld uit aan iedereen die langskwam. Dus daar moest een eind aan komen. Als ze het nu weer terug kunnen halen, hebben ze A er zelf meer regie over over wie en waar en onder welke condities die WW uitgekeerd wordt. Hè, want daar valt ook al wat aan te doen. En je kunt naar de hand tegen de. En nou is het afgelopen. Wij betalen de premies, wij regelen dat. Jullie als regering storten een bepaald bedrag in die kast, dat spreken we van tevoren af. En het onderwerp komt niet meer terug in nee. bezuinigingen. Want het is niet meer van jullie. Oké, okay. laten we. Slim. Even van uh, uh, de polder en het sociale akkoord... of het wel of niet komt afstappen. En even gaan praten over of het mogelijk is... Om bestuurders die wanprestaties leveren. zoals bijvoorbeeld nu ook weer bij Mevita. de thuiszorgconcern. wat helemaal op de fles is. wat helemaal kapot gemaakt is. Um, om die persoonlijk aansprakelijk te stellen. De Bond, Avacabo. wil dat proberen in elk geval. Die wil de voormalige top van Mevita. echt persoonlijk aansprakelijk stellen. Hans, ten eerste. vind je het een goed idee? Ja, we zullen het allemaal kunnen begrijpen. Is het een goed idee? Denk je dat dat kan? Ja, er zijn zeker mogelijkheden. Ik weet, ik ben geen jurist en ik weet niet wat je precies hoe uh, bond je het moet hebben gemaakt... en hoe bewijsbaar dat allemaal is. Maar er zijn zeker mogelijkheden. En ik denk ook dat het goed is niet zeer wanneer ja? Hermans nou uh, een Boek hak te Hermans zetten. Hermans was uh, een van de was Precies, de maar het ja? is natuurlijk een precedent voor mensen... dat je niet bij 100 bedrijven tegelijk commissaris en toezichthouder bent... maar dat je echt die toezichtstaak serieus neemt. En dat hebben we nu al geleerd van de crisis. Uh, dat er allerlei dingen mis zijn gegaan. Er zaten al mensen bij en die keken. Nee, nee niks. Net, net als bij Vestia. Nou ja, de dat, dat zal mensen ja. twee keer doen nadenken... voordat je echt ja zegt tegen zo'n functie. Ja. En je kan er geen honderd meer doen, maar misschien maar drie. Nou, dat lijkt me een heel gezond, ook voor de spreiding... het doorbreken van het Old Boys Network enzovoort. enzovoort. Mm -hmm. Ja, Paul, oh. dan, dan trek je niet die envelop met de stukken in de auto... naar die vergadering open, maar dat heb je dan drie dagen van tevoren <laughs> gedaan. <laughs> als je je goed realiseert dat het kan... Gebeuren. Het kan overigens al. Mens, bestuurders persoonlijk kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden... maar, en dan komt de maar, dan moet je aantonen dat die bestuurders willens en wetens verkeerde beslissingen genomen hebben... terwijl ze de informatie hadden die erop duidde dat... Nou, dan kom je al heel gauw in fraude terecht, hè, want dan hebben ze vaak ja. een persoonlijk belang... Bij uh, de, bes de beslissing die ze nemen. Maar zou je, en dat je ook aan kunnen makkel... spreken op het feit. geen beslissing genomen hebben? Namelijk gewoon nou, dat niet kan gekeken. Wel. Het zit de ik wel hebben, maar ze zitten pitten. De, maar ik geef net een beetje. De de grens maar ik ben, ja, ben, ja, ben ook wel, ja. geen jurist, maar ik, ik heb daar in het, in het verleden ook, ook wel eens mee, mee te maken gehad. Uh, je zit dan op het randje van een strafrechtelijke. En, en het wordt natuurlijk lastiger om iemand te vervolgen vanwege het feit dat het beleid niet goed is. Want ja, sommige mm -hmm. dingen die kun je heel goed bedacht hebben en die lopen fout. Ja, als ja. dat tot persoonlijke vervolging zou leiden... dan krijg je niet mensen met 700 commissariaten, maar je krijg je geen een meer. Mm -hmm. Want, want ja. dan ja, ja, ja, weet je niet welk risico boven jouw hoofd hangt... als je een investeringsbeslissing, noem maar wat, moet nemen in een bedrijf. Je veronderstelt dat je daar op termijn zoveel miljoen mee gaat winnen. Dat, dat gebeurt niet. Want, neem het onderwerp van daarnet... De kolen worden plotseling goedkoper. Dat hadden we niet bedacht toen we die gascentrale neerzetten. Ben ik dan persoonlijk aansprakelijk omdat ik dat niet voorzien heb. Als ja. dat zo is, word ik geen commissaris meer. Nee, nee. nee dus, dat is waar. dus het is een, maar het is dat is, een... ja, wat is wanbeleid? Dat, is, ja. dat zijn natuurlijk van die dingen, goedkoopmansgebruik, dat soort dingen. Dat is natuurlijk altijd subjectief en uh, voor uh, invulling van rechters, uh, maar die zullen daar... Uh, ja. Niet geval, zomaar, die zullen dat niet zomaar toekennen. Dus. De gevallen die ik ken zijn bijna altijd. Daar, daar zat fraude bij. Of ja. bevoordeling. Ja. Uh, mm. Van de Hoeven, bekend voorbeeld, die, die, die strafvervolging zelfs kreeg, omdat hij gewoon willen en wetens, wetens het uh, jaarverslag ja. zat te manipuleren. Ja. Dat mag niet. Nee. Maar dan, daar over treedt hij een wet. Ja. Dan gaat het niet meer over wanbeleid... maar dan is dan handelt hij gewoon onwettig. En, ja. dat, en, en dat kan nu al. Daar, daar kunnen mensen ook strafvervolging voor krijgen. En in Amerika zijn er ook wel een aantal daadwerkelijk voor een langere tijd uh, achter slot- en grendel verdwenen. Ja, precies. Goed. Laten we het nog even uh, hebben over PostNL. Uh, dat zou jouw warme belangstelling hebben, Paul. <laughs> het aantal zakt uh, ja, vaker dan dat het stijgt. Problemen die blijven zich maar ophopen. Ja. Aan de andere kant, wel weer, vorige week was dat goed nieuws, want de omzet steeg. Maar de winst daalde, want het, met de postbrieven gaat het verkeerd. Maar met de pakketjes gaat het goed. Ja. Waar ligt de toekomst van Post.nl? Niet in de brieven. Oh. Dat is, een, dat is, nee, dat is op, op lange afstand de dying industry. Nou. Uh, het is nu nog heel erg groot. Het is overigens al gehalveerd in een jaar of zes, zeven. En waarschijnlijk krijgen we de komende drie jaar nog een keer zo'n halvering. Dus het gaat heel snel heel veel minder. En daar zal, denk ik, op termijn... een nog heel andere reorganisatie overheen moeten. Het bedrijf heeft nu gewoon nog een infrastructuur die erop gericht is... dat brieven van het hele land naar het hele land en naar alle buitenlanden gestuurd worden. En of er nou veel of weinig zijn... je hebt overal die distributiekantoren nodig om te zorgen dat... Ja. Er komt een moment dat we dat niet meer doen. Ik, nee. ik, nou, rare toekomstvisie, maar het zal misschien hetzelfde zijn... als met pakjes dat je op een zeker moment gewoon een smsje krijgt. een respons voor u. Ja. Uh, we schrijven ook nog op, het is een persoonlijke brief... of het is reclame van de ABN AMRO. Nee. En hij ligt uh, drie dagen bij Albert Heijn in kluisje 33. En dit is hoe koden. Ja. Hans de Geus, je moet het van de pakketten hebben. Want daar zat die omzetstijging ja, in. Ja, daar zat ze om, ja, de cijfers waren niet eens zo slecht inderdaad. Winst ja. steeg wat. Ze maken in ieder geval nog winst. Dus, uh, maar het is, uh, ja, het is, als geheel is het natuurlijk problematisch. Want het, is, het heeft negatief vermogen. Mm, en het is als gewoon een beurs, soort bedrijf... wat door, door, door de tijd wordt ingehaald. Ja. Ja, dat. Dat is zo. Dus ze moeten, daar moet uh, verlies worden genomen op, op, die, op die business. Ja. Maar het probleem is, wie gaat straks... Je kan wel zeggen, ja, ze gaan failliet. Maar wie, nee. wie, wie neemt dat dan over? Wie draagt mm -hmm. het verlies? Want er zit natuurlijk nog een, ze moeten heel veel bijstorten nog in het pensioenfonds. Nou, als er een faillissement is, is dat behoorlijk preferent, vindt de curator. Dus daar gaat heel veel geld heen. Ik weet niet, er zit een tekort. Dat is heel vervelend. Gisteren wat? zag je dus dat de beurswaarde lager was... dan het pakket uh, TNT Express wat ze nog hebben. Ja dus dat is in feite nog hun enige redding ja, dat TNT ja. Express wordt alsnog wordt overgenomen maar in zijn geheel maken ze wel winst ze maken op dat brievenverhaal maken ze verlies maar in het zijn geheel maken ze verlies maken maak ze, ze nog winst, winst. ja, Ma ja. Uh, maar waarom staat die druk, die koers dan zo onderdrukken niet een klein beetje ook uh, ja, omdat het natuurlijk toch krimpend is. De beurs kijkt ook naar de komende jaren, ja. over het algemeen. En als dat dreigt af te nemen verder... en pakketjes, ja, ik zit niet genoeg in die business... maar hoe concurrerend ze daar precies nee, nee. in zijn... het is natuurlijk niet helemaal in hun eigen turf. Dat is meer dat van TNX. Ze, ze zijn daar redelijk concurrerend in, ja. maar... Uh, de, de, de pakkettenmarkt, nou, al, al nemen we deel van PostNL... groeit voor hen nooit zo hard... dat ze dat hele verlies aan omzet bij Post kunnen, kunnen nee. goedmaken. Die verhouding is nu nog steeds... Enige miljarden voor post en een paar honderd miljoen voor pakketten. De, die verhouding zal wel wat verschuiven, maar het zal nooit helemaal omdraaien. En een bedrijf mm. moet ook, je kan, stel de vooruitzichten zijn best goed nog... maar je kan ook uh, ja, op korte termijn in het probleem komen... Niet, niet meer liquide zijn, mm. ik weet niet of dat ja. speelt... maar je kijkt ook naar de balans en als daar negatief vermogen staat... zijn natuurlijk schulden aan, de, aan het pensioenfonds... maar ook gewone schulden nog, hebben ze meegekregen... Ja, ook ja. in de splitsing van TNT Express. Ja. Dus als, daar, als dat gaat wringen, dan denken beleggers ook... ja, dat kan niet goed aflopen. Nee, nee dat merk je dan dus ja. op de beurs. Ja. Het lijkt mij helemaal niet eenvoudig om, om op dit moment bestuurder of toezichthouder bij PostNL te zijn. Want, want banken, er zijn niet zo snel uitwegen te verzinnen uit deze hele uh, situatie. Als het een bank was, zou je nu dit komend weekend gaan denken... van krijgen dat we weer een, bijvoorbeeld zo'n bericht. Maar ja, dat ja. is geen bank. Maar misschien is er een ander nationaal belang. Dat is trouwens maar... Nou, Het zou kunnen zijn dat de regering op een zeker moment... als het helemaal misgaat, in ieder geval dat deel... wat ze dan de universele postdienst noemen... Ik, dat bedoel ik. Er zijn uh, nog allemaal wetten die houden om... moeten ze daar op, wat uh, mee gaan doen, want die ja? moeten ze uitvoeren. Precies, de rest is. Precies. zijn ze gewoon op de commerciële markt uh, aanwezig. Maar hier hebben ze een monopolie. En ja. hebben ze te voldoen aan bepaalde verplichtingen. Ja, hè? O, oh, ja. ja. Dat is toch nog een opzet? Ja, ja, de kaart die je oma vandaag in Katzand uh, op de bus doet, die moet morgen op Vlieland bezorgd ja, en dat, dat, dat, is het, de, dat is de de En daardoor hebben dus, zij het monopolie op brievenbussen ja. en op postzegels. Ja. Ja. Goed, nou is er nog een heel kleine opening misschien vanuit Den Haag. Oké, okay. Pauw Jekkers, heel hartelijk bedankt en Hans de Geus ook bedankt. Dit was uh, de villa voor vandaag, wij zijn er morgen weer vanaf half vier. En zometeen na half vijf, als wij al lang en breed in de zon lopen, <lacht> Lucella Carasso Goedemiddag. met het Radio -internaal. Zeker, Daardoor. met uh, ook minister Schippers over de diane -pil. Er zijn uh, misschien nog meer sterfgevallen als gevolg van het gebruik van die pil. En we hebben het veel over het debat vanavond in de Tweede Kamer. Over de crisis. Het wordt een buitengewoon interessant debat voor het kabinet en de oppositie. Dat allemaal na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u weer van Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. Lucilla had het er al over. Bij het bijwerkingencentrum LAREP zijn nog eens 13 meldingen binnengekomen over vrouwen die mogelijk zijn overleden door het gebruik van hun anticonceptiepil. Meldingen komen bovenop de 11 gevallen die mogelijk overleden zijn door de Diane 35-pil. Het gaat om derde en vierde generatie anticonceptiepillen. Een van de lichamen die de politie heeft gevonden in het Hoendiep blijkt de vermiste 68-jarige vrouw te zijn uit Aduart. Het tweede lichaam is nog niet geïdentificeerd, maar is vermoedelijk haar 70-jarige man. Het is sinds gisteren vermist. Ze hadden een afspraak met een mogelijke koper van hun boot. Een op de twaalf Nederlanders draagt bacteriën bij zich... die ongevoelig zijn voor de werking van de meeste antibiotica. Onderzoekers van het VUMC noemen de uitkomst van 12 onverwacht hoog. Het zijn bacteriën die nagenoeg in al het kippenvlees zijn te vinden... dat in Nederland te koop is. Maar ze kunnen ook voorkomen op ander vlees en op groenten.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Een vrij normale avondspits met in totaal 55 kilometer file. Zijn die zo gek veel bijzonderheden? De meeste vertragingen op de A15 richting Rotterdam komen vanuit het Europoort. Zes kilometer langzaam rijden en stilstaan tussen Hoogvliet en Knoppen Van Plein. En op de A28 vanuit Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen Soesterberg en Leuzen-Zuid vijf kilometer.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 0900, 4x5, 3x0. 10 cent per minuut. Of ga naar ik word lid van Max.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Lucella Carraso. Goedemiddag, het wordt een interessante avond voor het kabinet. Ze gaan met de Tweede Kamer praten over de bezuinigingen. Gisteren bepaalde natuurlijk vakbond FNV de positie. Nu eens kijken hoeveel steun er in de Tweede Kamer is. Alexander Pechtot van D66 is onze gast na vijf uur. En zoals je de boer komt langs over het leven na het 8 uur journaal... we beginnen bij het nieuws uit Groningen. De gemeente Hoogkerk, want daar is geschokt gereageerd op de verdwijning van een ouder echtpaar. Het echtpaar had uh, een afspraak met iemand om een boot te verkopen gisteren. Die boot die werd teruggevonden met bloedsporen. En vandaag zijn lichamen gevonden in het Hoendiep. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is ter plekke. Jeroen, uh, het ene lichaam is in ieder geval van de vrouw die vermist is of was... Ja, dat is in ieder geval uh, bevestigd. Dat is de 68-jarige bewoonster uit uh, Aduwart. Zij is uh, een stuk stroomopwaarts gevo uh, gevonden. Er zijn eigenlijk vijf plaatsen delict. Je hebt de plek waar de boot lag oorspronkelijk. Uh, daar is de auto gevonden van het echtpaar met spullen erin. Die auto stond open. Ze is men verder gaan zoeken. Verderop lag de boot stroomopwaarts, aangemeerd. Uh, daar was bloed uh, inderdaad, op die boot. Toen is weer een paar honderd meter verder op het lichaam gevonden... vanochtend om... Uh om uh, acht uur ongeveer hier bij deze boot, waar ik nu sta, uh, hebben bewoners dat lichaam zien drijven. Die man die wil daar liever niet over praten. Mensen zijn geschokt hier ook. Uh, dat was geen fijn gezicht. En toen is nog weer een paar honderd meter verderop later het lichaam van een man gevonden. En daarvan is nog niet bevestigd dat dat de bewoner is van Adewart. Maar daar gaat men wel van uit. En welk beeld heb jij gekregen van het echtpaar dat, dat deze boot wilde verkopen? Nou, een heel gewoon uh, echtpaar uh, zou ik zeggen. Ik ben in Adewart geweest, heb hun woning gezien. Dat ziet eruit als een compleet doorsnee woningje, jaren 60, uh, 70 woning. Leren bankstel binnen, een, een, een, een rood dan uh, gevlochten hart voor het raam... en uh, een eenmaille bordje met een hondje uh, op de gevel uh, vast, uh, vastgeplakt. En de bewoners gesproken daar in de buurt. Het uh, is een klein dorp van 2500 inwoners waar uh, iedereen elkaar kent. Uh, niet heel goed. En met en zegt ja, het was een doodgewoon echtpaar. De politie zegt er ook van. Uh, wij kenden ze in ieder geval niet, in die zin geen crimineel verleden. Men tast in het duister wat er is gebeurd. Want ze weten ook nog steeds niet met wie het echtpaar een, een afspraak had om die boot te verkopen. Nee. Nee, is nog niet bekend. Het is niet duidelijk hoe die afspraak tot stand is gekomen. Ook nog niet bekend of er wel een derde in het spel is. Men gaat weliswaar uit van de misdrijf... maar het zou ook een familiedrama nog steeds kunnen zijn. Alle opties liggen in die zin nog open. En politieonderzoek dat volop gaande is... zal moeten uitwijzen wat er precies is gebeurd... De... De boot is inmiddels uh, weggesleept hier of opgetild op een opleg, oplegger die is meegenomen, wordt helemaal onderzocht, alles wordt onderzocht. En pas de komende dagen zal forensisch onderzoek en tactisch onderzoek en uh, antecedentenonderzoek en telefoononderzoek, je kent dat wel, zal moeten gaan uitwijzen wat hier nu precies is gebeurd. En dat vragen de bewoners zich hier ook af. Jeroen de Jagen hoorde u vanuit Groningen. Dan het debat in de Tweede Kamer vanavond. Dat gaat onder meer over de werkloosheid en hoe die terug te dringen. Bij de jeugd zie je het percentage oplopen inmiddels tot 15% werkloosheid. Er wordt gewacht op betere tijden overal in Nederland. Uh, verslaggever Pouw praat in Amsterdam met twee jonge vrouwen. Manon Enschius, 26 jaar oud, afgestudeerd politicologe... zit in een restaurant achter haar laptop en is op zoek naar werk. Ik kijk veel op LinkedIn. Ja, vacaturebank.nl. kijk ik wel overheid kijk ik wel, maar niet zoveel meer, want er staat eigenlijk nooit wat op. Haar vriendin Eveline Gio, 25 jaar oud, afgestudeerd journalist... heeft eigenlijk nauwelijks tijd om te praten... want ze moet koffie en soep serveren in datzelfde restaurant. Ik heb het ook wel naar mijn zin, maar het is wel echt een, een heel groot probleem nu. Als je nou één of twee of veertien masters hebt, um, ja, je komt gewoon uh, niet aan werk. En uh, nou ja, mijn non en ik uh, ja, zitten in hetzelfde schuitje. Hoe lang ben je nu dan bezig met het vinden van passend werk, want daar hebben we het over? Ja, nu een jaar ongeveer. Ja, Ik ben ook ongeveer een jaar bezig. Uh, ik ben eerst drie maanden naar Rusland geweest. Om, uh, ik was op de universiteit al een beetje met Russisch begonnen. En dat heb ik uh, toen weer opgepakt. Dus fulltime taalcursus. Dus de servetjes moeten ook even rondgebracht worden. We zijn Evelien weer even kwijt. Maar jij ja. was aan het vertellen dat je een jaar bezig bent. Ja, en toen ik hem eigenlijk niks kon vinden... toen ben ik vrijwilligerswerk gaan doen een paar dagen in de week. Toen ben ik gaan schrijven voor een uh, online nieuwsmagazine, uh, Dus om, ja, gewoon goed te leren schrijven, korte ja. stukjes. En ik was ook geïnteresseerd in duurzaamheid. Dus om daar ook wat mee van te, van mee te pikken. Ja. En terwijl ik die stage liep, heb ik een aanmelding voor Buitenlandse Zaken gedaan. Voor het diplomatenklasje, tot de laatste ronde gekomen. Heel veel tijd ingestopt, maar net niet gelukt. Praten jullie nog wel eens ergens anders over dan over het niet hebben van werk? Als je elkaar tegenkomt? Uh, we hebben het er wel veel over. En uh, het is ook heel ontmoedigend als je ziet hoeveel reacties er komen... op, op waar ik stage had gelopen. Die hadden een factuur gezet voor... Ik geloof iets van 14 uur per week. voor uh, simpel bureauwerk van die uh, filmproducentenclub. En daar waren uh, 500 reacties op gekomen. waarvan 80 universitair opgeleide uh, mensen. die gewoon uit bittere noodzaak. Uh, op dat soort dingen solliciteren. En dan word je wel een beetje onmoedig. dat je denkt dat is nu wel gewoon even de realiteit. En dat is wel. Uh, ja, dat is wel jammer. Toch, Manon? <laughs> ja. maar waar ik me dan het meeste eigenlijk zorgen over maak... is dat niet dat ik nu geen baan vind... maar dat je op een gegeven moment dus de boot hebt gemist. Dat we dus misschien een jaar verder zijn... en dan zijn er allemaal pas afgestudeerden. Ja, dat je dan toch een beetje achterblijft. Ja, ik geloof wel in, me, in mezelf in, in die mate... dat ik denk dat het mij niet gaat gebeuren. Maar af en toe dan uh, komt die wel voorbij, zo in die gedachte En dan denk je, oh ja. Hm. Nou ja, het is niet echt goed voor je eigen waarde... als je um, toch best wel heel lang iets doet wat gewoon onder je niveau is... Maar ja, aan de andere kant, als dit de crisis is, dan is het de crisis. En dat is een, een beeld die we moeten slikken. Nou, en hopelijk gaat het gauw beter. Als ik dan even zie, denk ik, ja, ik denk ook gewoon dat ze echt een goed is en wat ze doet. Dus het, die komt er ook wel. Ja, Manon is gewoon een diplomaat. En uh, dat weet alleen de rest van de wereld nog niet. Maar we uh, <laughs> komen er wel achter. En hopelijk over vijf jaar lachen we om. En dan zeggen we, oh, weet je nog dat we tot ons dertigste in de hebben gewerkt. Nee, nu kan het nog wel even, 25, mag nog. Maar ja, het is wel, het is wel vervelend gewoon. En, uh, het is wel lekker om er even zo over te praten. En dat doen ze met uh, rolbouw voor Radio 1. Het kabinet trekt trouwens 50 miljoen euro uit. Zo werd vandaag bekend om die jeugdwerkloosheid aan te pakken. Na vijven meer hierover. En straks is Sascha de Boer hier. Zij presenteert binnenkort haar laatste 8 uur journaal. It's bigger than you, and you are not me. The links that I will go to, the distance and U krijgt verkeersinformatie, John Sohoka. Goedemiddag. Goedemiddag. 105 kilometer in totaal op dit moment. Uh, veel, veel vertraging op de A15 vanuit Gorkum richting Nijmegen. Daar staat dus een knoppen Del en je 8 kilometer. En verder nog opvallende file door een ongeluk op de A59. Den Bosch in de richting Os. Daar staat dus een knoppen Empel en Rosmalen Oost, 3 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1 Journal. Willemijn Hoeberg, goedemiddag. Goedemiddag. Het weer, prachtig lenteweer, weer vandaag. Z zijn er nog records verbroken? Ja, het oude record in, uh, stond op uh, 5 maart 1961. Oude dagrecord in Eindhoven. Voor 5 het, maart? Ja, ook voor vandaag inderdaad was het 15,6 graden. En vandaag werd het 17,8 in uh, Geelserijen. Zo. Dus in die zin is het wel een, een, een verschil. En, en morgen? Betreft. Is morgen ook nog zo mooi als vandaag? Nou, het is anders. We zitten uh, op dit moment onder de invloed van een hoge drukgebied... dat met de kern boven uh, Midden-Europa ligt. En daardoor krijgen wij een zuidelijke stroming, met dus die warme, ook droge lucht. Maar dat hoog is al wat aan het verschuiven. En storingen vanaf de oceaan komen dus steeds dichterbij. En vannacht gaan we dat een beetje merken, want dan trekken er al wat wolkenvelden over. Misschien dat er een beetje regen kan vallen, maar de hoeveelheden zijn zeer beperkt. En um, morgen overdag trekken die wolkenvelden weer wat verder uh, weg. En daarna is er wel wat zon, maar niet zoveel als vandaag. Maar we zitten nog steeds met die zuidelijke aanvoer van zachte lucht. Dus temperatuur opnieuw zo rond de 14 graden. Dankjewel, Willemijn Hubert. Goedenavond. Goedenavond, ja, goedenavond. Ja. goedenavond, goedenavond, Goedenavond. Ja, Goedemiddag. <laughs> 3 mei horen de mensen dit voor het laatst, want jij stopt ja. als presentator van het 8 uur ja. Maakte jij vanmiddag bekend. Wat voor middag heb je vervolgens achter de rug? Uh, uh, nou, een soort uh, rollercoaster is het eigenlijk. Dat had ik nooit helemaal verwacht. 58 gemiste oproepen? Uh, zoiets, ja. ja ik, uh, uh, maar wat ik eigenlijk wel het allerleukste vond, was de reactie van mijn collega's. Die, uh, die hier uh, luid applaudisseerden en Zeker. sommigen ook een een beetje waterige oogjes hadden, dat vond ik het allerliefste. Ja, ja want dat, dat doet jou echt iets na zo'n lange tijd, neem ja, ik aan. Ja, ik heb hier 17 jaar gewerkt. En 10 jaar het acht uur journaal gedaan. En uh, natuurlijk met heel veel mensen uh, steeds samengewerkt. En ik heb er ook heel veel zien komen. Uh, omdat ik hier natuurlijk al best wel lang werk. En uh, ja, dan, dan doet het mij wel heel erg veel... als, als ze zo ontzettend lief reageren. Maar is er één moment terug te halen waarop je begon te twijfelen... over of je nog wel door wilde? ook oh, dacht ik met de beslissing die ik nu nee, genomen heb. Nee, nee, nee, nee, maar aan toen nee. Ik dat je ja. die gewoon volstrekt helder genomen hebt en daar ook bij ja, blijft. Ja. Um, nou, ik, nee, er, ik heb echt nooit, uh, nooit echt twijfel gehad, omdat ik wist al, het was meer van twijfel van, ja, hoe lang uh, zal ik hier nog mee verder gaan? Want ik vind het werk bij de NOS heel erg leuk en interessant. Um, en heb dat ook altijd al gevonden. Maar het, de andere kant van mij die, die begon steeds meer te trekken. En er waren steeds meer projecten die ik heel graag wilde doen... maar niet kon doen, omdat ik hier gewoon ook weer bij de NOS moet zijn. Ja, en die andere kant, dat is? De fotokant. Ja, ik ben uh, uh, al uh, heel lang fotograaf. Ik begon op mijn vijftiende als uh, fotoassistent. En uh, uh, dat heb dat nooit losgelaten. Alleen ergens in mijn carrière is het dus... Richting tv gegaan en, uh, en dus ook het nieuws lezen en presenteren. En dat was min of meer een soort toeval dat dat gebeurde. En een heel welkom toeval moet ik ook zeggen, want het, we hebben het over 1993. In, in de tijd dat het ook heel erg crisis was. En dat ik. Blij was dat je een baan had? ik, nou, ik had een eigen, uh, eigen bedrijfje uh, in uh, videomontage en uh, journalistieke producties. En ik greep alles aan wat er maar uh, te, grij te grijpen viel. Omdat het inderdaad nou best wel een moeilijke tijd was om, uh, om voor jezelf uh, te werken. Um, en we hadden ook een paar mensen die voor ons werkten. En zo, dus we moesten, ik moest ook wel echt van alles aanpakken. En dit was een van de dingen die voorbij kwam. Uh, het nieuws presenteren bij AT5. Kun jij vanavond even voor ons in, bij ons invallen? Want we hebben niemand... Ja, en toen heb ik dat gedaan. En toen vond ik dat eigenlijk toch ook wel heel erg leuk om te doen. En, en dat sluit je nu af, want jouw fotowerk neemt een enorme vlucht. Je hebt ook heel veel ja. boeken gemaakt de afgelopen mm -hmm. periode. Daar ook veel voor gereisd. Is het dan ook zo dat naarmate je toch meer van de wereld ziet... Uh, mooie kanten, slechte kanten, dat je ook zelf een beetje bij die waan van de dag wegdrijft als mens? Ik denk wel dat dat uh, heel erg zo is. Dat je, kijk, als we hier op de redactie uh, zijn, we natuurlijk alleen maar bezig... met van wat doen we in de uitzending en hoe maken we er een mooie uitzending van. en uh, Hebben we alle elementen er wel in? En, uh, en als je op pad bent en ergens anders bent... dan, dan ben je misschien wel meer bezig, open-minded... met van, hé, hey, daar is ook nog een verhaal. Dus en dat, dat niet gaat steeds meer schuren. Ja, het ging wel een beetje schuren, ja. En nu is het dat, dat ik dacht van nou, 2013, ik presenteer tien jaar het acht uur journaal. Dat het is, is mooi. Mooie, het is <laughs> mooi zo. Ja. Is, er, is er een voorbeeld van een project waarvan je zegt... kijk, dat kan ik nu gaan doen, dat kon ik niet doen en dat ga ik nu wel doen? Uh, ja, er zijn, er zijn er toch wel meerdere. Maar eentje, eentje die ik dus al gedaan heb en weer terug ga. Ik ben naar de Noordpool geweest... Uh, samen met Babse Assink. En we hebben daar een uh, we gingen daarheen voor de klimaatverandering, maar troffen daar veel meer verhalen aan. Dat is dus zo'n voorbeeld dat je eigenlijk al die andere verhalen ook wilt maken. Uh, en we hadden toen bedacht, we gaan na nou vijf jaar terug. Nou, dat is, uh, zou nu in april zijn. Um, en die verhalen die we daar wilden maken, gaan we dan dus uh, over de bevolking, wat daar allemaal gebeurt, cultureel. Uh, ja, maar ook, ja, cultureel, maar ook uh, um, het, het gaat over dingen zoals uh, het, het conflict tussen generaties. Weet je, De, de traditionele Inuit versus uh, de, de jongeren die daar. Twitter en de WhatsApp enzovoort. En dat is natuurlijk een geweldig contrast wat je ook in, in foto's goed kunt vastleggen. Um, maar ik heb die eerste keer in Noordpool in een week gedaan. In mijn afweek, zoals dat heet. Hè? Dat je, ik werk week op, week af voor het journaal. En dat moest dus in een afweek. Ja, en dat is natuurlijk nou ook waanzin om een week voor. naar de ja. Noordpool te gaan. Eigenlijk ja. wil je gewoon wel drie weken of misschien nog wel langer. Dat kan en nu? Dat kan nu. Eén ding nog heel kort. Het heeft niks met dat loopje te maken, want dat zullen heel veel kijkers denken. Ze wil gewoon niet lopen bij het journaal. Ze wil niet lopen, ze doet een loopweiging. Ja. Nee, als je nagaat hoe, hoeveel ik loop... Uh, in de studio, dan is dat inderdaad helemaal niet zoveel. En het is ook helemaal niet erg, weet je wel. Uh, het gaat er uiteindelijk om hoe je presenteert. En we zijn wel, kunnen wel flexibel zijn doordat we staan. Het gaat ook om staan, niet om het lopen. No. Sascha de Boer, dankjewel en Nog succes de komende maand en vooral daarna. Dankjewel. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half tien... en smiddags van half 5 tot half 7. het nieuws uit binnen en buitenland in het NOS Radio 1 Journaal. van Jennifer Page. Noord-Korea is een beetje op oorlogspad richting Zuid-Korea. Zo klinkt het althans. Er is sinds 1953 een wapenstilstand tussen die twee landen. Noord-Korea wil daar nu mogelijk vanaf. Hoogleraar Korea Studies Remco Breuker van de Universiteit Leiden. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, er zit daar natuurlijk de, de jonge leider, Kim Jong-un. Heeft u het idee wat zijn bedoeling is? Wil hij echte wapens opnemen? Um. Dat denk ik niet, maar hij is wel bereid om te gokken met de mogelijkheid dat dit uit de hand gaat lopen. En dat baart me wel enige zorgen. En, en wat, wat is de aanleiding? Ja, er zijn twee aanleidingen. Eén uh, zijn de sancties die Noord-Korea zijn opgelegd en nog gaan worden opgelegd ten dele. Uh, naar aanleiding van uh, de raketlancering en de, de kerntest deze maand. En de andere aanleiding zijn de, aan de aanstaande... Um, gezamenlijke oefeningen van uh, het Amerikaanse leger en het Zuid-Koreaanse leger voor de kust van Noord-Korea. En dan uh, zegt hij dus in feite: van nou, misschien dat ik de wapenstilstand uh, ja, ophef, uh, maar het wil niet zeggen dat hij dan gelijk ook de wapens opneemt, neem ik aan. Nee, dat hoop ik niet. Nee, uh, dat heeft hij inderdaad niet gezegd. Hij heeft wel gezegd dat het, uh, wat hem betreft. Um, zeker is, of tenminste het Noord-Koreaanse leger heeft dit gezegd, um, dat op 11 maart, als de, de oefeningen beginnen, als Amerika en de uh, Zuid-Korea niet afblazen, dat dan het, uh, het wapenstilstandsverdrag van de tafel is. Ja, en, en een wapenstilstandsverdrag, want er is geen vredesverdrag hè, tussen die landen? Nee, er is, nooit, er is nooit formeel vrede gesloten. Nou, maakt dat op zich niet zoveel uit, want er is wel een, een, het, het, het is de facto vrede geweest de afgelopen. Nou. 50 sinds jaar, 53, ja, 60, ja, jaar. 60 ja. jaar. Ja, 60 jaar. En, en verwacht u dat, dat Zuid-Korea nu zal schrikken en denkt, hé, hey, dan gaan we ons toch nog even bedenken over die oefening? Nee, ik ben bang voor niet. En dat, dat kan ook bijna niet, politiek gezien. Omdat Zuid-Korea um, sinds deze week een nieuwe president heeft, um, die, um, die niet op deze manier eigenlijk aan haar, nieuwe termijn, aan haar termijn kan beginnen. Door zich meteen uh, eigenlijk te laten ringeloren door Noord-Korea. En zo zal het worden gezien. Ja. En dat is ook iets wat, uh, wat bezorgbaar, dat, het, uh, dat de situatie er niet naar is... voor Zuid-Korea om hier wat toegevelijker in te zijn. En de Amerika, die kunnen misschien nog wel iets doen. Of, of zullen die dat ook ja. niet doen, denkt u? Uh, afgaande op uh, wat ze in het verleden hebben gedaan, denk ik het niet. Uh, en ik ben ook bang dat het Obama echt aan uh, expertise ontbreekt uh, qua Noord-Korea. Al, expert, alle experts die er zijn, zitten niet, uh, zijn niet betrokken bij zijn regering. Dus 11 maart, die dag moeten we even goed onthouden. Ja, en dan komen we bij u terug wellicht. Remco Breuker, dank voor uw toelichting bij de taal vanuit Noord-Korea. Goedemiddag. Na vijf zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan een gesprek met Alexander Pechtold van D66. Die is te gast om vooruit te blikken op het debat vanavond... over de bezuiniging over de jeugdwerkloosheid. De WW, de manier waarop de kabinet, het kabinet wil dat Nederland uit de crisis komt. Dat dus na het nieuws van vijf uur. Tot zo.